Mark Hokke met het NOS-journaal. In Almelo is een man van 23 aangehouden in verband met de dood van een speler van voetbalvereniging Oranje Nassau gistermiddag. De 22-jarige speler was onwel geworden in de kantine en overleed in het ziekenhuis. Gisteren zei de politie dat het slachtoffer een klap op zijn hoofd had gekregen, maar onduidelijk is of hij daardoor is overleden. Sectie moet dat uitwijzen. Ook is niet bekend of de man die nu is aangehouden die klap heeft gegeven. De Belgische regering komt binnen 24 uur bijeen... om te praten over de toestand in de gevangenissen. In de gevangenissen in Brussel en Wallonië... zijn bewakers in staking tegen de arbeidsomstandigheden. En gisteravond kwamen gedetineerden in opstand... in een gevangenis in het Vlaamse Merksplas. De gevangenen protesteerden tegen hun behandeling. Ze eisen meer inspraak en klagen dat de directie niet naar hen luistert. In Afghanistan zijn zes mannen opgehangen. Ze waren veroordeeld wegens ernstige misdaden tegen burgers...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 Agenten worden vooral ingezet in Griekenland en Italië. Europol zegt tegen de krant El País dat die centra en die landen een risico vormen. Terroristen kunnen met de vluchtelingen meereizen naar Europa en zich tussen de mensen verbergen. De agenten worden op dit moment getraind, niet alleen om de terroristen te ontdekken... maar ook om mensensmokkelnetwerken op te sporen. Europol verwacht dat ze na de zomer kunnen worden ingezet. Het weer, veel zon, bij 23 tot 27 graden...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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 bij Klopend 2. En verderop 5 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A6 Ledenstad richting Muiden. Tussen Almere stad West en Klopend Muidenberg 5. En op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat bij Maarsbergen 5 kilometer na een ongeluk. Er is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Ik lijk misschien wel cool dat je weet wat ik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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, wat zei je in de wereld? Zeg maar wat je wilde, wilde, wilde. Staar en van er stil. Zeg maar wat je wilde, wilde. Staar en word er stil. Ik neem je mee. Neem je mee, op reis. Neem je mee. Je weet wat ik nu voel Jij klinkt als dus muziek Dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je Zo, mee Zo, even naar drie uur Welkom hey, terug hey, hey. bij Zandvoort op zondag Bij CfM Zandvoort hey, hey, hey. Het is vandaag een heerlijke zonnige zondag Met uh, ja, heel, veel, uh, heel veel strandgangers uh, Vandaag op het uh, strand En dan uh, lekker de radio aan op CfM hè, Met Ik neem je mee de single van Gersper Doel. Ja, de ontknoping in de Eredivisie wordt toch nog spannend. Want ook PSV heeft gescoord. PSV ja, dat houdt zich ook aan zijn woord. Het staat nu momenteel 1-0 voor. En wie weet je nog wie de goalscorer was? Uh, Locadia. Locadia. We hebben nog twee wedstrijden waar nog de 0 de brilstand staat: dat is FC Groningen tegen Heracles.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 En onze jazzliefhebbers zitten momenteel uh, in de krocht... om te genieten van Menno Daams en Ronald Jan Heijmeijer. Dat concert is om half drie begonnen. En dan gaan ze met de zomerstop. En in september zullen jazz in Zandvoort weer een vervolg krijgen. Verder natuurlijk uh, de Giro d'Italia. En ze uh, zijn momenteel weer vier man uh, vooruitgesprongen... met nog uh, rond de 90 kilometer te gaan. Ze hebben een ruim vijf minuten voorsprong. En de, zoals voorspeld...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 In your body yeah.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 Ja, het is inmiddels 2-0 voor PSV. En de goalscorer was... Luc de Jong. Ze zijn dus op weg naar de 10. Ja, dat moet, moet ook zijn, wel. Die, die, die, die stromielige 1-0 voor Ajax op dit moment. Ik bedoel, uh, hè, dat, dat ben je nog niet binnen hoor. Nou, nou, nou. En je moet daar je moet straks nog drie kwartier. Dus uh, bedoel, een beetje ongelukkige terugspeelbal. Je weet het niet. We houden het in de gaten maar... hier bij Zalvert op zondag. Een bericht van de Zalvertse Reddingsbrigade. Ja, de Reddingsbrigade meldt ons net dat het gezellig druk is op het strand...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 Want uh, dan zijn ze makkelijker terug te vinden. Tenminste, als je 06-nummer erop zet. En luister naar de tips van de reddingsmigade. Ook uh, niet geheel onbelangrijk. En nee, uh, hier is uh, Toto in Afrika. Oh, dit was ook uh, ons uh, rustmomentje, Albert-Jan. Ja, heel even. Wij, wij zitten ook in de rust. <laughs> in de rust van de uh, voetbal-eredivisie. Ja, we gaan uh, even kijken naar die uh, ruststanden trouwens. Oh, dit is lekker. Oh, <laughs> oh, gelijk, gelijk springt uh, ja, ja, de, ja, ja, ja, ja. de Teletext in de stress. Heel goed, heel goed. Uh, dus wij moeten het even anders oplossen. Uh, Hoe noemen we dat? We gaan uiteraard gewoon even via de mobiel. En dan gaan we naar 818. 818. En dan heb ik hem nog niet. Ja, hebben ze. Ja, heb Goed, de Graafschap Ajax <laughs> 0-1. PEC Zwolle PSV 0-2. tegen Feyenoord NEC 0-0. FC Utrecht AZ 0-2. FC Groningen Herakles Almelo 0-0. FC Twente Vitesse 1-1. ADO Den Haag SC Heerenveen 1-0. Roda JC Willem 2, 2 tegen 1. En last but not least, Cambuur Excelsior 0 tegen 1. Maar er kan nog heel veel gebeuren hoor. Dus maar Ajax, Ajax is er een, nog niet. Nee, maar Ajax Ajax is in de tweede helft van de wedstrijd. uiteraard voor je in de gaten. Bij Zandvoort op zondag.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 Au moins mille fois que mes doigts hey. Gisteren bij Zandvoort op zaterdag daardoor ook al een hit van deze Zuiderbuur voor ons. We hebben het over Stroomheeg. Gisteren kozen we voor formidable En vandaag was het de beurt aan deze single: Papa Ute. Ja, ze dadelijk krijgen een agenda van ons. En wil je trouwens op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes? Kijk dan ook eens op onze website. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember to love. Da da dum da dum dum dum da dum dum dum da dum dum da dum da dum dum da da dum dum da da dum dum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 Sleep. That's all I do. Ooh. Ooh, baby, to my surprise, I realized the problem wasn't me and not you. I was misled by the player in me. I didn't know I was falling.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 Ik ben een hit uit Europa. En wil je trouwens alle hits uit Europa horen? De 40 hits uit Europa. We luisteren dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 na de Eurobreakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Die horen DJ Rian en Play That Sex. Nou, voordat we aan de oh, tweede helft oh, gaan oh, beginnen. Oh, oh, nee, oh, nee. Ja. Ja. Oof.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 En de verwachte Massasplant zit er dus weer aan te komen. Oké, okay, tot zover, Headspot Nieuws bij CFM. En we houden de ontknoping van die hele divisie nou voor je in de gaten. Maar eerst weer mijn muziek, hier is Nicky Jam. Dime si es <middels> verdad. Me dijeron que te esta casando. Tu no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mi vuelduur. Sena que te Yo no sabes el vacío te estaba buscando por la calle gritando es me está matando oh no te daba buscando por la calle gritando como un loco tomando oh, oh, oh, oh. es que yo sentí que sin mí ti me que ser feliz de Yeah Esto no niet gusta, esto no niet gusta, es que niet sin ti y niet sin mí, is niet goed. Rijden we even speciaal voor alle mensen die lekker genieten van het mooie weer in Zandvoort. Deze single van Nicky Jam. FM met een hoofdletter Z. Van zon, zee, Zandvoort en zomerhits. En de ontknoping in de eredivisie die we voor je in de gaten blijven houden. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Want het spant erom momenteel 1-1 bij de graafschap Ajax. You know the roof van fire.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 Walk this way I was born real bad. in a plane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 Eigenlijk helemaal geen weer, helemaal uh, flink te gaan dansen. Maar we deden het toch even in de studio van CfM aan de Tolweg 10a. De van uh, Pitbull, de Fireball. Jawel, we houden de Giro in de gaten. De laatste etappe vandaag uh, in Nederland, uh, albert -Jan. Klopt, morgen jouw ja, rustdag. Ja, rustdag mag je het niet noemen morgen, want dan gaan ze richt, richting uh, uh, Italië.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 En destijds was C.V. Zalvoort een van de eerste zenders... die die uh, Lampada van Kaoma draaide trouwens. Ja, ook een leuk beetje toch. We gaan op naar NewsHour weer van 4 uur. En dan zijn we weer bij terug naar Vieren. No, no, no, no. no, no, no. no. Oh, ik voor mij een andere mens. Sluit mijn ogen en door een wens. Dat je hier.